Zes uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De aanval op het Syrische dorp Tremzee was waarschijnlijk gericht op deserteurs uit het leger en tegenstanders van de regering Assad. Dat zeggen VN-waarnemers die het dorp hebben bezocht. Ze gaan vandaag opnieuw naar het dorp. Syrische activisten zeggen dat het regeringsleger donderdag meer dan 200 burgers heeft gedood in Tremzee. In de Alpen zijn opnieuw bergbeklimmers om het leven gekomen. Italiaanse media melden dat de twee, een Spanjaard en een vrouw uit Oost-Europa, waarschijnlijk door de kou zijn gestorven. De lichamen werden gisteravond op zo'n 4400 meter hoogte gevonden op de grens tussen Frankrijk en Italië. De klimmers maakten deel uit van een groepje dat vrijdag werd verrast door een storm. Directeur Snabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau staat open voor een functie als minister. Als ik na de verkiezingen op 12 september door D66 gevraagd zou worden, zou ik dat zien als een heel serieuze optie, zei Snabel in het programma De Overnachting op Radio 1. De 63-jarige Snabel ziet een ministerschap als een mooie afsluiting van zijn carrière. Een concert van Bruce Springsteen in het Londense Hyde Park is tot een abrupt einde gekomen. De microfoon van de bos werd uitgeschakeld omdat het optreden te lang duurde. Springsteen stond op het podium met Paul McCartney toen het geluid uitging. Voor het optreden waren strenge afspraken gemaakt over de eindtijd in verband met de geluidsoverlast.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 Goedemorgen, het is drie minuten over zes. 15 juli 2012. Je luistert naar 4-7. En het is een, uh, een historische aflevering van 4.7. Het is namelijk de allerlaatste keer dat Pieter Dirk zijn column uitspreekt. Dat doet hij live hier zo meteen in dit programma. En we gaan ook nog even met hem napraten natuurlijk. Uh, straks hoor je ook hoe het is in de Tour de France. Of in ieder geval of we nog wat kunnen verwachten. Want het is kommer en kwel. En uh, ik ken iemand. En die jongen heet Leon Guijen. En die had voorspeld dat het een fantastische Tour zou gaan worden. Nou... Hij had niet fouter kunnen zitten. Maar goed, uh, we gaan het er toch even over hebben. En Henk Schiefmacher, die zit in een cel. Hij zit in de gevangenis. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Nu eerst gaan we over voetbal praten. En dat doen we zoals elke week met Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc met Ferdinand Hossenbuks op deze vroege zondagochtend. We schrijven 15 juli 2012 weer een week die achter ons ligt. De week waar Roger Federer de geschiedenisboeken in zal gaan als de winnaar van 17 Grand Slams, waaronder zeven keer Wimbledon. De week waar Johan Hendrikus Cruijff vanuit de Berg in Barcelona te kennen gaf verbaasd te zijn over de benoeming van Van Gaal als bondscoach. Het was de week waar Clarence Seedorf zijn werkzaamheden begon bij het Braziliaanse Botafogo waar hij twee jaar gaat voetballen. De week waar de AFC Ajax Jan Vertongen zag vertrekken naar de Premier League en wel naar de Londense Spurs. De week waar oud-wereldkampioen DJ Desha de nieuwe bondscoach is geworden van Le Bleu. De week waar Ajax eindelijk verlost is van het avant-terrible monier El Hamdawi. Hij verkast naar het Italiaanse Fiorentina. De week waar Nederland zelden in de Tour de France zo'n dramatische dag beleefde als op 12 juli 2012. En Luc, volgens wat er onlangs naar buiten kwam, is de Hamburger Spielverein geïnteresseerd in een terugkeer van Raphaël Ferdinand van de Vaart naar Hamburg. En voor ik overga tot de orde van de dag... Een van harte goeiemorgen aan het adres van Pieter Derk. Zij is de gast bij jou in de studio, heb ik begrepen. Yes. Want het is de laatste keer, zijn laatste uitzending. En ik heb altijd genoten van Pieter. De columns waren fantastisch en ik zat er met genoegen naar te luisteren. Nou, huppatee Pieter. Nou, uh, dankjewel Ferdinand. Leuk om te horen. In de pocket. Hé hey, Ferdinand, heet hij uh, Rafael Ferdinand van der Vaart? Als het goed is, ja, ja, ja uh, ongeveer zoals uh, mijn voornaam luidt, heb ik een keer begrepen. Zijn tweede naam, ja, ik heb het ergens gelezen een keer hoor, maar ja. goed. Uh, nee, ja, je hebt gelijk inderdaad. Hey, Rafael Ferdinand van der Vaart. Ja, dus ik zat uh, <laughs> er goed weet. bij, ja. Ja, inderdaad, Ja, was is goed. Hé, hey, we gaan altijd over tot de orde van de dag, maar uh, ik weet eigenlijk niet zo goed wat de orde van de dag is, want er gebeurt heel veel. Maar het is ook allemaal een beetje, uh, ja, van dat samengeraapte voetbalnieuws. Ja, het is inderdaad uh, samengeraapte voetbalnieuws, ook alles rond de Tour de France. Daar wil ik ook zo even wat over zeggen. Maar eerst even over het voetbal. Uh, de transfermarkt, daar uh, tiert het nog welig. Allerlei toestanden, ook in Europa. En heel opmerkelijk wat ik uh, gisteren dus las of een dag daarvoor. Mm. Die transfer van uh, twee spelers van AC Milan, Slatan uh, en uh, Thiago Silva, die gaan naar uh, Paris Saint-Germain. Dat is ook een opmerkelijke transfer hoor, want uh, er schijnt een hele rijke suiker om daar te zitten. Ja. En die heeft ze dan uh, overgehaald om ja, het komend seizoen te gaan voetballen bij Paris Saint-Germain. En daar was Clarence Seedorf al uh, vertrokken, dus ik ben benieuwd hoe het daar zal gaan in uh, de... Serie A bij, bij de Rossoneri en als we zelf kijken binnen de landsgrenzen, dan zal nog wat, uh, wat gebeuren, ja, want nog steeds, Luc, is het getouwtrek om, om um, naar singen. Gaat ja. hij nou naar... Uh, ja, ik denk dat Ajax heeft afgehaakt, hoor. Maar goed, uh, PSV die heeft weer een, uh, schijnt weer een bot gedaan te hebben. Maar ja, het zal toch op korte termijn uh, zal, uh, deze zaak beklonken moeten zijn. Want ik, ik, uh, ik, hij blijft niet bij Herenveen uh, bij dat, uh, dat is meer dan duidelijk. En... Ja, dat zal wel raar zijn als, als, als er nu uiteindelijk uit die hele transferperiode niks uitkomt voor hem. Dat, is toch wel, uh, dat, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Nou, ik denk het niet. Want ik denk niet dat zo'n jongen daar gemotiveerd zal zijn om uh, bij Herenveen te blijven. Ja, we hebben daar een, een, een, nieuwe, een nieuwe man aan het roeren. Uh, San Marco. En ja, die hele voorroede is, uh, is dan zo goed als verdwenen. Mm. Maar goed, nogmaals om even terug te komen. We komen bij PSV, daar is uh, Mark van Bommel de afgelopen week uh, binnengehaald, uh, ja, weer op het uh, oude nest. En daar is het ook afwachten hoe het zich allemaal zal gaan ontwikkelen met Dick Advocaat als coach daar. Uh, hoe zal Mark van Bommel zich, zich, zich ja, verder gedragen binnen de selectie als een vader, als een trainer, ja, ja een trainer. Ja. ik weet het niet. Denk je, het dat, al... uh, denk je dat PSV is blij zijn dat hij weer terug is? Want uh, ik, ik zat zo naar, het, uh, naar een filmpje te kijken, wat ik zag op internet, en dat ja. was maar zo'n laf zo'n halfbakken applausje kreeg hij toen hij op het trainingsveld kwam. Dus ik had niet het idee van, nou, die staan echt te springen om Van Bommel. Wat wel raar is, want het is, het is, het is, het is uh, hij heeft veel betekend voor het, voor het voetbal. Mark heeft zeker veel betekend voor PSV. Mark heeft zich ook in het uh, buitenland uh, ja, heeft hij laten zien dat hij uh, degelijk kan voetballen. Maar laten we één ding niet vergeten, Luc. De man is 35 lentes. Kijk, en als je zo iemand binnenhoudt met wat jonge spelers eromheen... Dan is het nog de vraag hoe zal het allemaal gaan lopen als de competitie begint, als PSV ja, op een ander uh, level gaat voetballen. Misschien op het podium in, in Europa, noem maar op. Het zijn allemaal dingen die je kan afvragen van hoe zal het gaan. Kijk, het is en blijft een, een hele goede voetballer, maar hij zit in feite in de herfst van zijn, van zijn carrière. Ja, en kijk... maar bijna de winter al wel. Hoor. Nou ja, zo kan je het ook zeggen. ja. Absoluut, absoluut. En, uh, maar nogmaals, kijk, Dick Advocaten die heeft het daarover genomen van, uh, van uh, Fred Rutte. Heet mochten daar zien daar binnenkomen. Kijk, laten la, la we één ding niet vergeten. PSV heeft een, heeft een goede ploeg. PSV heeft jonge voetballers. PSV heeft jongens die die willen, die kunnen. Maar goed, als we kijken naar het vorige seizoen, dan is het helemaal fout gelopen. En men hoopt, het publiek... ja, ze zullen hem dan met een matig applausje hebben binnengehouden. Maar nogmaals, het is allemaal uh, afwachten... Hoe, uh, hoe het verder zal gaan, joh. Ja. Um, het is wachten op de competitie in ieder geval. Dat duurt nog een paar weken en dan gaan we beginnen. En ondertussen zitten we nog een beetje te kijken naar de wielrennen. Jij ook, hè? Ben je, ben je een fan of, of kijk je alleen maar naar de Tour de France eigenlijk? Ik ben geen echte wielrenfan, maar wat ik heel in het kort wil zeggen... ik heb het nu ja, misschien iets meer gevallen dan voorgaande keren... wat ik heel even in het kort, als het mag, hoor, nog mm -hmm. wil zeggen over wat, wat we allemaal gezien hebben. Kijk deze 99e Tour, waar Nederland met zoveel vertrouwen en optimisme naartoe had gekeken. Ja, het is geëindigd joh, in een vallikante mislukking. Een, een, een sportieve ramp in feite voor het hele Nederlandse wielrennen... En, ja, na iets meer dan een halve toer, Luc luidt de conclusie... de beste renners van dit land hebben momenteel op dit hoogste niveau niets te zoeken. Er moet iets aan de hand zijn. Kijk, een diepe oorzaak. Deze Rabo Ploeg is volgens mij niet gemotiveerd aan deze toer begonnen. Hm. En dan kan je je afvragen van... deugt die trainingsmethode, heeft die wielrenner... Uh, ja, leeft hij voor zijn sport? Het gaat om kwaliteit, Luc. Het feit is kort samengevat. Alleen maar hopen dat het wel een keer goed komt. Het heeft niets met topsport te maken. En als ik de afgelopen week bepaalde heren over, over elkaar heen zie vallen. Rooks en aan de andere kant Maas. En Breukink die nog een keer op de proppen komt. En de heren in Tour de Jour. Sure, dan denk ik, ja, wat is er allemaal aan de hand? Weet je, deze ploeg nogmaals is niet uh, gemotiveerd begonnen aan, aan deze Tour. En er zal echt iets moeten, moeten gebeuren hoor. Kijk, een lichtpuntje is Amsterdam. Ja, maar. Wat, wat, ja, uh, dat is ook niks eigenlijk. Het doet goed hoor, maar dat is natuurlijk niet echt een licht. We gaan er zo meteen over verder praten met Leon Gaij van Het is Koers. Dankjewel Ferdinand weer, tot de volgende week. Bedankt dat ik er mocht zijn. Ik wens jullie een hele fijne zondag verder. Nogmaals, Pieter Derks, het ga je goed. Dankjewel. En tot ja, ook. de volgende week. Dag. Stuck in I possibly carry Stuck in a mood So far away That it couldn't be good My back and net rings Screw England, screw the young and insane We travel in vain but the dreams are the same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 Get the heroes mm -hmm. deliver to rain mm -hmm. I'll stick by you forever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 de zomer goed in te schatten toen ze dit liedje maakten. Liverpool Rain. Nou, dat hebben we gemerkt gisteren, zeg. Mooie plaat. Het is de nieuwe single van Raccoon. Elke week krijg je een BNN University Backstage... En kijk je achter de schermen, want dit programma wordt, zoals je weet... helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen Wieke, Nathalie en René eigenlijk allemaal? René, geef je een update. BNN University. Backstage. Hallo, dit is de BNN University Backstage van zondag 15 juli. En wat is er afgelopen week nou weer allemaal gebeurd? Nou, Wieke, Nathalie en ik zijn op dit moment behoorlijk brakjes... want we zijn gisteren weer de gort opgegaan. We gingen namelijk naar... Extreme Outdoor. Ja, en natuurlijk niet om te partyen, maar gewoon om te werken, hoor. We zitten immers bij BNN University en dan moet je altijd werken. We zijn op dit moment op zoek naar nieuwe BNN University-feuten... die in september gaan beginnen... En die nieuwe feuten zoeken, ja, dat valt nog niet mee, want je moet natuurlijk uitzonderlijke kwaliteiten bezitten. Net zoals Wiek en ik. Ja. En Nathalie. Een beetje. Maar goed, bij Extreme Outdoor hebben we gelukkig wel een paar pareltjes gespot. Dan verder. Je zal het misschien net een beetje hebben gehoord, maar onze Nathalie is weer terug van vakantie. Nee! Ja, daar zijn Wieke en ik ontzettend blij mee, want dan kan ze weer mooi doen waar ze goed in is. Juist. Koffie halen. Ja. Yeah. doe maar twee bakjes hoor, Nathalie. Ja, heerlijk. Ja, en verder zijn Wieke en ik nog naar de kermis geweest. Alweer een winnaar. Ja, en deze, en deze. Dit is het allernieuwste spel. Met de grootste cadeaus en de leukste plusje beesten. Ja, dat hebben we dus heel de dag mogen horen in Schijndom. We gingen daar reportages maken voor Kermis.fm. Het radioevenement tijdens de Tilburgse kermis. Nou, wil je al die reports horen? Dat kan zeker. Luister dan tussen 20 en 29 juli naar Kermis.fm. Maar je kan natuurlijk ook even blijven luisteren naar 4-7, want dan hoor je zo meteen twee grandioze kermisreportages van Wieke en mij. Ja, dat was hem weer. Kun je ons nou echt geen zeven daagjes missen? Kijk dan op facebook.com slash University of onze twitter, at University. Tot volgende week, houdoe! Waarom zou je in God -God godsnaam aanmelden voor BNN University? Eh, uh, nou... Um.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 <laughs> Daar waren we. De een heeft een hobby om muziek te verzamelen. De ander heeft weer een passie om dag in dag uit te dammen. En weer iemand anders gaat elk vrij uurtje van de dag lekker bloem schrikken. En Rob Govers heeft ook een hobby, maar deze hobby is eigenlijk heel erg bijzonder. Rob is namelijk model kermisattractie verzamelaar. Ja, model kermisattractie. René van BN University, je hoorde haar net, ging bij Rob op bezoek... om het over die bijzondere verzameling te hebben. Even kijken, dan moet ik even dit draadje... Want het gaat allemaal met draadjes en. Want het gaat echt op elektriciteit. Ja, daar komt-ie. Oh Kijk. Ja, het draait mooi, hè? We staan nu aan jouw bureau op zolder en daar ja. heb je een miniatuurbank eigenlijk. Want wat voor ja. attractie is het precies? Kun je dat beschrijven? Ja, het is een, uh, ze noemen het de rainbow. En dat is een, uh, een bank, zeg maar, die uh, ja, in het echt een meter of veertig hoog gaat. Uh, hij draait ja, eigenlijk met de klok mee, tegen de klok in. En hoeveel centimeter gaat hij nu omhoog? Uh, deze die is... Uh, wacht even, ik heb een lineaaltje, dus die kunnen we wel even erbij pakken heel snel. <laughs> Even meten, want ik ben er zelf ook benieuwd naar. Oh, andere kant. Uh, drieën, ja, 23 centimeter. En hoeveel heb je van uh, hoeveel attracties heb je eigenlijk nagebouwd? Oeh, in de loop van de jaren heb ik eigenlijk, uh, ik denk alle attracties wel een keer gebouwd, zijn er ongeveer 23 in het assortiment. Wij staan op beurzen. Het uh, is een slecht Jij staat op een beurs? Ja, wij, ja ik met, met andere modelbouwers. Uh, maar inderdaad, ik sta op een beurs ook. En wat en, doe je dan? ja de, de ding, tentoonstellen, dus de miniatuurattracties laten zien aan de mensen. En zijn er dan veel mensen ook daarin geïnteresseerd? Ja, heel veel. We hebben ontzettend veel bekijks altijd en ze vragen ook altijd van goh, uh, hoe maak je dat en hoe ziet dat eruit? Ik vind die draaimolen eigenlijk wel heel mooi. Of hoe, hoe is het? Een reuzenrad. Er ja. zitten ook heel veel glimmertjes aan. Kan die ook bewegen? Ja, die kan zeker draaien. Kun je dat laten zien? Ja, ja natuurlijk kunnen we dat laten zien. Er zitten bijna tienduizend uh, lampjes of uh, uh, kraaltjes op, zeg maar. Jeetje, en heb je ja. allemaal zelf geplakt. Ja, ja. Het het is een monnikwerk. Ik kan je ook zeggen, ik ben er bijna drie weken mee bezig geweest. Alleen met het rad. Alleen met het en... rad om, met die, om hem te bouwen of om die glittertjes ja. er allemaal op te nee, hebben? alleen plukken. de glittertjes erop. Ja, en hoe lang moment... heb je, doe je erover om zo'n reuzenrad dan te maken? Ik ben hier op dit moment, ben ik hier denk ik een maand of drie mee bezig. En is het, het leukste dan om te knutselen of dat, die, of dat het dan uiteindelijk werkt? Ja, allebei. Je bouwt hem. Je, je hebt er een gedachte bij van, nou, ik wil hem zo gedecoreerd hebben. En op het moment dat hij dan ook soepel draait, hè, want hij moet wel soepel draaien... Uh, en, en hij glinstert. dan als je dan naar de mensen gaat en je krijgt een O en een A... ja, dan, dan ben je helemaal klaar, dan denk je van nou... Dat is wel geil als je ze zegt. Ja, absoluut. Bierig hey, en is het eigenlijk duur, zo'n hobby? Uh, ja, het is niet goedkoop, want het, het rad waar we nou naar kijken... dat is zeg maar een schaal van een bestaand Jupiterrad. En als je hem helemaal compleet wil hebben, dan ben je alleen voor dit rad... ik denk 600, 700 euro kwijt. Nou, is je vrouw ja. daar wel blij mee? Uh, <laughs> ja, als ze heeft geen keus... Maar Mooier, euh, ja en, en wat ik nog vergeten vertel, vertellen, ik heb hier nog, want we zijn nog niet klaar als we hem zo hebben. Oh, we zijn nog niet klaar? Nee, want... Wat moet er dan nog bij? Nou, hij moet bij... aangekleed worden hoor. Het reuzenrad draait al mooi. Ja, hè. Maar, wat moet er dan nog bij? Nou, kijk, je ziet hier... Het zijn allemaal mensjes. Allemaal, eh, mensjes, ja. En er zijn Bankjes. mensjes van een centimeter groot of zo? Ja, zoiets. Even kijken. Ik heb de lineaal nog liggen van net. En die zet je dan in het reuzenrad? Uh, nou, er zitten er een paar in. Oh, kijk. Zie je? Oh, je zet er ook in de bakjes zitten ja. mensen. Hierboven kijk. Oh, jee. Ja, nou, dit zijn dan maar zittende figuren, zeg maar. Ja. En hier hebben we miniatuurbankjes. Kijk. En dan hebben we staande mensen. Ja, bezoekers moeten we ook hebben. En die plakken we gewoon hier overal op. Ga je nog eigenlijk naar de kermis? Uh, uiteraard, ja. Want ik zeg al, ik ben zelf wel bij uh, de kermis een beetje betrokken. Ik help zeg maar de kermismeester hier, Harry Vossen. Die, uh, die, die help ik mee op, uh, op alle vlakken van het kermisgebied. En uh, ja, ooit hoop je natuurlijk dat je zelf eens een keer een kermis mag organiseren. Uh, maar eerst miniatuurkermissen? Uh, eerst miniatuur, ja. Dan heb ik alleen de lusten nog niet de lasten. <lacht> En tell me about it. Kijk,cijfer bingo. Waar gaan we de komende week naar kijken? Er is eigenlijk maar één persoon die dat weet. En dat is mede-redacteur Bart Harleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, um, ja, ik, ik, ik ben een beetje. Ja, ik kijk nog wel naar de Tour, maar ik vind het niet meer heel erg leuk. Want uh, ze doen het allemaal niet zo goed, die Nederlanders. Dus ik denk van, nou ja, ik mag wel een keer wat anders gaan kijken. Waar, waar gaan we naar kijken op televisie? Oh, ik ben sowieso geen Tour-fan, dus ik, de, aan mij heb je dan al een goeie. <laughs> Toch goed? Uh, ik heb uh, twee dingen. Eén, uh, allereerst uh, andere tijden sport. Uh, Heeft wel met sport te maken. Ja, maar dat maar, vind ik wel leuk. Ja. Is natuurlijk een briljante serie. En die hebben uh, in de aanloop van het EK... hebben ze een, een, een serie gedaan over bekende, beroemde EK-wedstrijden. Mm. Nederland, Wit-Rusland, dat soort wedstrijden allemaal. En nu gaan ze in de aanloop van de Olympische Spelen... Uh, een, een korte serie doen. En daar mm. beginnen ze uh, komende donderdag mee. En uh, de, gelijk de eerste gaat over uh, Ben Johnson... De man die in uh, 88 uh, op de Olympische Spelen uh, gouden medaille won op de 100-meter sprint. Het koning, koningsnummer natuurlijk van de, van de atletiekwereld. En. Um dat liep hij in een geweldige tijd. 9, ik zeg even uit mijn hoofd: 79. Eh, ja. even. Dat was toen echt de snelste tijd die iemand ooit had gelopen. Toen bleek ook dat hij stijf stond aan de bolen steroïde. Het <laughs> ja, is echt een, een grote, een, een zwarte, een inktzwarte pagina in de atletiekgeschiedenis geweest. Omdat, nou ja, weet je, het was natuurlijk iemand won een gouden medaille op de Olympische Spelen. Dus in de atletiek is ongeveer het hoogste wat je kunt halen. Zeker ja. op de 100 meter sprint. En toen bleek dat hij natuurlijk eh, nou ja, zwaar onder de doping zat. En. Eh, uh, moest hij zijn, zijn uh, medaille afstaan aan Carl Lewis. Ja. Die overigens daarna nog, uh, ik geloof nog zes gouden medailles... Ja, nog even uh, zijn sportieve revanche inderdaad. Die heeft uh, behoorlijk uh, zijn best gedaan En het leuke is, in deze andere tijdens sport... komt Ben Johnson ook zelf aan het woord. Ah, kijk, en dat is altijd goed aan die... Uh, dat dat vind ik dat, altijd, ze hebben uh, altijd ja. de verhalen, plus nog wat extra. Precies, precies. Dus, dus uh, hou je van atletiek... of hou je gewoon van mooie verhalen die met uh, sport te maken hebben... ga dan uh, andere tijdens sport kijken. En jij houdt van atletiek, want ik jij hebt het dus clubrecord van... wat ook alweer? Hinkstap uh, springen. <laughs> in welke club? Uh, AAC 61, de Assen. Ja, als je op de website kijkt en even <lacht> googelt op Bart Harnman. Dan, dan, dan zie je het. 12 meter 10, indoor. Hè? indoor. Outdoor sprong ik trouwens nog verder. Mm, had je wind mee. Uh, ja, precies. Ja. Dan heb je indoor niet, hè? dan heb je daar geen last van. 10 uh, uh, voor half 11. Donderdagavond Nederland 1. Mm -hmm. Is een goede tijd. Uh, vlak voor de avondetappe. Ja, ja dat klopt. Ja. Uh, ik kijk nooit de avondetappe, <lacht> maar dat merk je gelijk. Dus ik zeg een miljoen kijkers. Een miljoen kijkers. Ja. Voor ik gooi hem er gewoon in. Andere tijden sport. Een uh, tweede programma? Uh, is er een programma waar we het al een uh, keer over gehad hebben hier... Uh, als downloadtip, maar nu eigenlijk te zien op de Nederlandse televisie? Terra Nova. Oh. Dat werd met heel veel uh, poeha werd dat, uh, werd dat uh, uh, uh, naar buiten gebracht. Ja. Yeah. Dat was dé hitserie. Dat, uh, dat uh, is namelijk uh, onder andere door Steven Spielberg uh, geproduceerd. Is ook weer met dinosaurussen. Dus gelijk de link werd natuurlijk gelegd met uh, Jurassic Park. En het, het was groots opgezet. En het, was, het is nog de, de, de, de, de, de verschijningsdatum is nog weer verplaatst. Want de, de effecten waren nog niet goed. Dus het, oh, moest ja. allemaal, weet je, het moest allemaal heel perfect zijn. En het verhaal is een beetje uh, uh, uh, uh, het speelt zich af in de toekomst. Wij hebben onze aarde helemaal verpest. En de enige redding die we eigenlijk hebben is teruggaan in de tijd. 15 miljoen eh, jaar. Om dan eigenlijk weer een nieuwe beschaving op te bouwen. Uh, maar ja, 15 miljoen jaar geleden zaten we nog tussen de de, de, de, de, de dino's, dinosaurus. Ja. Dus, dus uh, je krijgt een soort nederzetting. Weet je, het is een beetje half science fiction, half overleven in de jungle verhaal. Uh, het is in Amerika is het Eigenlijk geflopt. Ja. Ja, ja, eigenlijk. Het is gewoon geflopt. Het is één seizoen geweest en toen hebben ze dus de stekker eruit getrokken. Um, maar RTL 5 gaat het nu uitzenden. Komende donderdag om half negen. Dus, uh, nou ja, weet je, als je zoiets hebt van... Ik wil toch wel graag even zien. Ga even kijken, maar weet wel. Er is maar één seizoen <laughs> ja. gemaakt. Wat ik eigenlijk altijd heel jam vind. En eigenlijk ja. vind ik dan ook dat... Zet het gewoon niet uit. Nee, nou ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat het eindigt met een behoorlijk open einde. Ja. En dat je weet eigenlijk nooit hoe het afloopt. Nee, en, en daarnaast is het ook... Het is een kijktip, maar meer even om, om gewoon te zien hoe het eruit ziet. Ja. Het is wel echt een verschrikkelijke serie op het lijn het Toen merkte je eigenlijk dat ze er zelf eigenlijk ook niet zoveel... Een uh, zoete het over je heen het ja. is Steven Spielberg, he. oh, dus het moet echt, wel uh, ja. een happy end zijn. Hoeveel mensen, denk je? Nou, ja, nu ik dit net gezegd heb dat mensen toch niet hoeven kijken, nee. zeg ik uh, uh, 300.000 kijkers. 300.000 kijkers. Ja, en, en dat ook... is eigenlijk nog 300.000 te veel. En op de achtergrond puttelt dan iets in de downloadmachine. En wat gaan we downloaden? Nou, dat is, uh, dat is leuk. Dat is een, een nieuwe serie, Perception mm. heet het. En uh, heb jij ooit afgevraagd uh, wat er met Will van Will Grace is gebeurd? Ja. Yeah? Nee, nee. Die heb ik heb je nooit je afgevraagd? Nee. Oh, ik wel, vraag ik me dagelijks af. Yeah. Uh, maar die speelt dus de hoofdrol in, uh, in Perception. Uh, okay. Eric McCormack heet uh, de beste man. En hij speelt een... Um, uh, een, een, een, een, een ja, wat is eigenlijk? Een neurowetenschapper. Mm -hmm. uh, en hij is zelf ook schizofreen. Altijd goed, natuurlijk en nee, hij, hij geeft college en dat soort dingen allemaal maar hij, hij ondersteunt dus de FBI uh, bij het oplossen van, uh, van rare uh, misdaden. Okay. die dus te maken hebben geen met comedy de... dus het is geen, nee het is geen comedy nee. nee dus het is iets heel anders het is ook een bloedserieus rol anders dan dan uh, nou hoe het zit volgens mij ik heb even de trailer bekeken en uh, er zit wel wat humor in mm -hmm. hij wordt door een oud studenten die dan nu bij de FBI werkt uh, wordt hij dan uh, bij onderzoeken betrokken en uh, het is typisch weer zo'n zo van we halen een, een, een raar iemand van buitenaf die dan ineens op briljante wijze uh, misdaden kan oplossen. Dat is eigenlijk een beetje in, in de notendop uh, dit verhaal Perception. In perception. En uh, is te downloaden via mijn Twitter-account. twitter.com slash Luke Bart. Dank en tot de volgende week. Tot volgende week. Het is uh, half zeven precies, 15 juli 2012 legendarische dag, als zeg ik het zelf. Het is namelijk de allerlaatste keer dat uh, Pieter Derks een column doet in dit programma. Pieter, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Eens. Morgen, ja, ja, god, we maken het zo ontzettend groot, maar ja. het is eigenlijk niet zo groot, want je gaat gewoon, je blijft voor BNN dingen doen. Ja. Uh, namelijk de dinsdag. Dinsdag. dinsdag uh, ja, dinsdagavond. Ja, dinsdagavond ja. bij BNN Today. Daar, ja. daar willen we ook al eens een keer wat nieuwe dingen. En toen uh, zei de baas, weet je wat, moet je Pieter hebben. Ja. Dus toen ben je afgepakt eigenlijk. Ja, we hebben weggekocht. <laughs> Jullie kunnen natuurlijk wel uh, van, de, van de premie. Uh, ja. hele leuke dingen gaan doen. Een soort transfer ja. heb je gemaakt ja. inderdaad. Ja. Hey, je hebt het, uh, nou, wat zou het zijn geweest? Een jaartje ongeveer, denk ik. Eigenlijk. Uh, ja, anderhalf. Ja, ja uitgekomen uh, vanuit uh, columnist betwist. Dat was ja. een competitie. Waar we trouwens volgende week ook weer mee gaan beginnen. Uh, waarin we op zoek gingen naar een, uh, naar een columnist. Nou ja. daar dat, dat waren we al vrij snel achter dat, uh, dat jij dat moest worden. Want volgens mij was jij de derde of vierde columnist. Ja, ja, dus, ja weet die... ik weet niet, ik weet niet wie er, hoe, hoeveel er voor mij zijn gesneuveld ja, ik, ik, onder denk, ik denk vier, maar... vijf ongeveer. En toen ja. kwam jij. En jij bleef zo lang plakken dat we op een gegeven moment dachten van... nou, weet je wat, laten we er maar gewoon een vast ding van maken. Ja. Dat, uh, uh, dat scheelde ons ook weer zoekwerk natuurlijk. Dat ja, ja, is ook een beetje uit luiheid geboren uiteindelijk. <laughs> Vond je het moeilijk om te doen? Want je moest toch elke week een, een actuele column maken? Tenminste, dat was het verzoek. Ja, nou ja, ik heb er wel uh, uh, heel veel van geleerd ook om dat elke week te doen. Dat is ook wel heel leuk. Mm -hmm. Om, uh, want je moet toch elke week inderdaad... Uh, soms gebeurt er ook gewoon niet zoveel. Meestal is er wel één ding waar ik me genoeg over opwind... om er iets van te maken. Ja. En soms moet je inderdaad uh, even zoeken. En wat zijn dan de onderwerpen waar jij uh, uh, op richt? Is dat uh, volgens mij regelmatig politiek is voorbij gekomen? Ja. Maar is dat ook waar je dan specifiek naar op zoek gaat? Nee, het is echt gewoon uh, wat, ik, wat ik tegenkom... en waar ik uh, boos over word of verdrietig... of uh, wat ik heel grappig vind of raar... of uh, de, de, het gaat er vooral om dat het mij iets doet. Mm -hmm. En uh, dat, uh, dat kan van alles zijn. Maar ik ga er niet extra... Ik, ik ga niet extra de krant zitten doorspelen. Uh, zeg maar, oh, als ik op het punt kom dat ik de krant ga lezen... Yeah. met als idee, ik moet hier een column over schrijven... Nou, lukt het dan niet. is dat te laat. Ja? Ja, dan, dan... Maar ben je dan nooit bang dat je... als je bijvoorbeeld op donderdag nog niet iets hebt... dat je denkt, oh shit. Want ik, ik nee. heb ook wel eens columns gekregen... En dan keek ik in mijn mailbox, je mailt hem altijd door... Ja. en dan was hij om twee uur gestuurd of zo, s'nachts. S nachts, ja. En toen dacht ik, nou, dat was een laadje voor je uiteindelijk. <laughs> ja. Maar ja, soms wel, ja. ja. Maar soms is het ook het schrijven. Soms is ik wel het onderwerp. Ja. Maar, dan, uh, maar dan, uh, dan lukt het me net niet om een goed slot te vinden... of om die, uh, om die, om het, die laatste Alinea scherm te krijgen. Of, uh, ja. Dus het is, uh, want dat is het vaak ook. Vaak begint het vanuit één. een... Maar, nou, heeft iemand iets gezegd en dan, nou, dat is dom... Ja. En dan uh, zeg ik dat. En dat vind ik dan. dan ben ik naar één alinea klaar. En dan moet ik er nog uh, drie. <laughs> dus dan, dan moet ik er wel weer een draai aan geven. En een, uh, en een andere wending verzinnen. Dus ja. dat is soms ook even. Soms zit ik halverwege gewoon een uur lang... naar de laatste zin te staren die ik dan heb. En dan denk ik, ja, ik ben op de helft. Maar Ja. En je zat net ook nog een soort laatste zin ja. te bedenken ja. of zo. Of ja. nog te schaven. Ja. ja. Maar als je hem straks hebt voorgelezen, dan kun je, neem ik aan, straks op de weg naar huis... weer een heel nieuw... kun je weer al je veranderingen. Want ik kan me ja. voorstellen dat hij nooit echt. echt af en compleet en perfect is. Nee, zeker niet, nee. Ja. nee. Ben je, uh, is, dit, is dit een beetje een goede tijd om, uh, om columnist te zijn? Bedoel, je bent columnist. dus ja. uh, is, dit, is dit een mooie tijd in Nederland om, om, om columns te, over te schrijven? Ja, vind ik wel. Ja, ja tuurlijk. Het is uh, politiek natuurlijk uh, heel erg leuk. Ja. En qua sport, uh, de, nou, ja, al die mislukkingen, dat is ook heel dankbaar. Is eigenlijk ik, uh, leuker dan, uh, dan dat het ja, goed gaat? Ja, nee, als het goed gaat, het is zo uh, ja, saai eigenlijk ja. gewoon. Huh. Dus uh, nee, dat is heel fijn. En, uh, en politiek gezien is het natuurlijk uh, dat, ja, hele boeiende tijden. En uh, genoeg mensen die gewoon uh, rare dingen doen. Ja. En uh, gekke dingen zeggen. En, uh... Nu, nu uh, weet ik dat, uh, dat jij... Uh, je, je bent cabaretier, is ook bij de Wereldrijd Door bijvoorbeeld. Waar je ja. ook mee begonnen geloof ik, een half jaar geleden. Ja, ja, die luisteren 4-7. En die dachten ja, op een gegeven moment, uh, ja, <laughs> nog, uh, wacht eens. Precies. <laughs> ja. Heel goed dat je dat hebt gezegd. Ja. Nee, maar ik weet dat je, de, dat je vrij uh, klassiek... Cabaret maken ja. eigenlijk. Hè? Zo, zoals we het uh, nog, nog, nog wel kennen van, uh, van vroeger eigenlijk. Ja. Uh, op die tour verder. Um, vind je het dan lastig om, uh, om in een column um, te prikkelen? Of doe je dat in je cabaret shows ook wel? Dat je, dat ja. je denkt, van ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, je moet toch je steek steken of zo? Je moet ja. toch mensen, nou, beledigen niet, maar toch je moet een echt ja. Een, ja, nee, maar duidelijke is, mening hebben. Ja, precies. Ja, ja. Maar daarom, daarom ga ik ook altijd op zoek naar iets waar ik me ook echt... Waar ik ook echt wat van vind en waar ja. ik ook echt uh, me over op kan winden. Want dan, uh, dan formuleer ik het ook lekker scherp en hard en uh, direct. en uh, Dat is ook leuk om te doen. Ja. Ja. Heb, heb je wel eens gedacht van, nou, uh, de, de, de, dat, je, dat je op maandag eigenlijk al wist... van nou, nu ga ik dat zeggen. Ja, dat, uh, die ja? weken zijn zeldzaam, maar <laughs> ze zijn erbij inderdaad. En dan, is het, dan, dan gaat het ook vanzelf. Dan, is, ja. dan ga ik zitten en dan... En dan, uh, en dan meestal zet ik hem even in klat in de stijgers. Weet je, dat ik gewoon eventjes gewoon de... de, de de gedachtenlijn en de alinea's en een paar grappen op een rijtje zet. En soms is de kladversie eigenlijk al het definitieve column. Dan is hij al gewoon, dan begin ik gewoon van nou, dan ga ik dit eventjes opzetten en dan begin ik te typen en dan is het klaar. Kun je het een beetje vergelijken met elkaar, cabaret en columns schrijven? Ja, nou ja, mijn cabaret komt voort uit die columns. Ik ben nu een nieuw programma aan het maken. Bij die tryouts heb ik inderdaad gewoon echt columns op een rijtje gelegd en gekeken. Welke onderwerpen komen steeds terug? Welke, welke, welke ideeën? Het zijn toch vaak dingen die dan verdacht vaak terugkomen. Dat ik denk, oh wacht, blijkbaar is dit iets dat mij fascineert. En dan ga ik daarover doordenken en wordt dat uiteindelijk... een onderdeel van mijn programma. Eerst op vakantie en dan ja. vanaf half augustus te horen in BNN Today. Ja. Dank dat je onze columnist wilde zijn al die maanden. Heel graag gedaan. Uh, Dank dat ik hier terecht kom. En uh, zometeen uh, hoor je eens een allerlaatste column van Pieter Derks. Afgelopen zaterdag stond hij op het Noord Sea Jazz Festival Rufus Wainwright... En out of the game. Het is uh, tien, minuten. Oh nee, uh, tja, tien minuten over half zeven. Dames en heren, daar gaat hij dan de allerlaatste column van Pieter Derks. Pieter spreekt. De ene trein is de andere niet. Dat een trein gewoon moet rijden, liefst van A naar B en enigszins op tijd... is een oude communistische gedachte waar we al een paar jaar van proberen los te komen. Deze week zei minister Schultz dat ze door wil gaan... met het decentraliseren van het spoor waarmee ze bedoelt... dat op sommige trajecten de NS plaats moet maken voor concurrenten. Daar schijnen wij als reizigers beter van te worden. Ik heb het altijd een raar soort concurrentie gevonden. Als ik van Nijmegen naar Hilversum moet om bijvoorbeeld een column voor te lezen... liggen er niet drie spoorlijnen naast elkaar met een gele, een groene en een rode trein... zodat ik de beste aanbieder kan kiezen. Ik kan wel kiezen tussen de NS en Veolia, maar dan moet ik ook mijn bestemming aanpassen. Want ze gaan allebei precies de andere kant op. En nou is het vast wel mogelijk om vanuit Roermond met een satellietverbinding... mijn Column en Hilversum te krijgen, maar solliciteren bij Omroep Limburg... omdat daar nou eenmaal je lievelingstrein naartoe gaat... is volgens mij precies niet wat de liberale denkers voor ogen hadden hadden met marktwerking en keuzevrijheid. Het is natuurlijk een mooi ideaal, de gedachte dat van concurrentie... alles beter wordt, dat mensen scherper, sneller en efficiënter gaan werken... als ze de hete adem van een ander in de nek voelen. Maar volgens mij worden we er niet altijd beter van. Ik krijg sinds de privatisering van de post... ineens vier keer per dag een postbode op bezoek. En allemaal nemen ze één brief mee, in het kader van de concurrentie. Nou is het wel aandoenlijk om te zien hoe de jongens van UPS, TNT en DHL... hun best doen om de brieven sierlijker open te houden... de brief zachter te laten landen en de klep subtieler weer laten vallen dan hun conculega's. Maar hoe kunnen die vier bezoekjes in godsnaam efficiënter en goedkoper zijn... dan die ene man die vroeger met zijn grote rode fietstassen... alle post gewoon in één keer meenam? Mee niet iedereen wordt beter van concurrentie. Anders had bijvoorbeeld de Raboploeg toch wel iets meer renners over gehad... na twee weken Tour de France en op zijn minst een keer een etappe gewonnen. Concurrentie genoeg, maar betere prestaties, ho maar. Zoals die jongens de berg op fietsen, dat heeft niks met marktwerking te maken. Dat zijn ambtenaren met de zekerheid van een levenslang contract... allang blij als ze de finish halen en een beetje met het peloton mee kunnen peddelen. Nog steeds leeft bij heel veel mensen de gedachte... dat als je iets maar aan de markt overlaat, dat het dan vanzelf goed komt. Terwijl je ook zou kunnen denken, sommige dingen moeten nou eenmaal geregeld zijn. Er moet een trein van A naar B, er moet elektriciteit naar ieder huis... er moeten medicijnen zijn voor elke ziekte die we kunnen genezen. Ik hoorde deze week nog het verhaal van een meisje dat overleed aan een hersentumor... waar wel medicijnen voor waren, alleen waren die niet winstgevend. En dus had de fabrikant besloten ze van de markt te halen. Je moet goed blijven nadenken over waar je wel en waar je geen concurrentie nodig hebt. Ik heb één vriendin en ik kan er drie bij nemen... maar ik geloof niet dat mijn relatie daar heel veel beter van gaat worden. Maar we zullen er toch aan moeten wennen. Het marktdenken neemt nou eenmaal de wereld over. Zelfs columnisten worden tegenwoordig gevonden... via de ijzeren wetten van de concurrentie. Ik neem vandaag afscheid en na mij is het gedaan... met die vaste baantjes voor 4-7 columnisten... betaald van overheidsgeld. Daar worden ze maar gezapig van. Vanaf volgende week kunt u elke week de columnist van dienst wegstemmen... als u dat wil. Mij natuurlijk niet gezien. Ik zit voortaan lekker bij bnn Today. Want zoals ze bij de NS ook weten... soms moet je nou eenmaal in het kader van de concurrentie... op een heel ander traject precies hetzelfde gaan doen. Pieter spreekt. En dat was hem voor de allerlaatste column van Pieter Derks. Hier in 4-7. En je hoorde het al inderdaad. Uh... Wat een applaus zeg. Oeh, ja. Ongelooflijk ja, al, die ja, al die mensen het, die al die mensen, zijn. al die tribunes allemaal vol. Je wordt het al uh, vanaf uh, half augustus, 12, 13, 14 augustus ongeveer elke dinsdag in BNN Today. Dankjewel Pieter voor de voor de afgelopen maanden. Ik vond het ja, echt gek. Gedaan. Thanks. Dit weekend wordt in Leeuwarden het Jailbreak Festival gehouden. Een echt stoere mannenfestival dat ook nog eens wordt gehouden in een oude gevangenis. In alle cellen zitten tatoeëerders en daar kan je dan even gezellig aanschuiven... om een plaatje op je arm getatoeëerd te krijgen. En in één van die cellen zit Henk Schiefmager. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een uh, stoere plek al hè, om tatoeage te gaan zetten in een ja, het gevangenis. het is een prachtig gebouwtje. Het zijn, uh, die gebouwen zijn allemaal in de uh, 19e eeuw en zo gebouwd. Dat zijn allemaal kle kleine kasteeltjes waar je dan vroeger in opgesloten wordt. Het is wel armzalig klein, maar ik heb drie maanden in Nieuwe Sluis gezeten als militair. Dus ik hou het wel vol. Ja, ja precies. <laughs> het komt je allemaal bekend voor in ieder geval. Precies. Het <laughs> yeah. uitzicht komt me bekend voor. Is je wel eens eerder in de gevangenis geweest om, om een tatoeage te zetten, of, uh, of dat niet? Nou, ik heb een, zelf een, een tatoeage op de luchtplaats van Alcatraz ooit gemaakt. Oh. Dus daar, ja, er is, er zit, we hebben natuurlijk een gedeelte van de, het erfgoed der tatoeage, is een zogenaamde jailhouse. Ja. Dus in het museum hebben we daar best wel aardig wat dingetjes over. Ja, want Dat wel... zijn zelfgemaakte machientjes van balpennen en, oh. en schoenlepels en tandenborstels en, uh, en met een beetje pis of sperma maak je dan een, uh, een, een, een verbrande oude krant. Of de bijbel die je in de fik gestoken hebt, kun je dan een leuke inkt maken ja. en zo kun je dan iets prachtigs op elkaar zetten. Echt waar? Dat doen ze dan met, met, met urine gaan ze dan uh, een soort inkt maken? Ja, spuug, urine, sperma, alles wat maar nat, ja. En waar je een mooi papje van kan maken. <laughs> en, uh, en, uh, en dan doen ze altijd van die, van die tranen onder de ogen en dat soort dingen, hè, geloof ik? Ja, er zitten wel wat dingen in en dat verschilt per land wat die, wat die code betekent. De ene keer betekent het een jaar uh, gevangenis of, of, of, of, of tien jaar, of een andere keer is het een, een bepaalde gang. Of het, uh, ja, er zijn allerlei... Ja, interne codes. Ja. Zijn er wel eens mensen naar jou toegekomen ook? Die zeiden van nou, ik wil ook, ik wil ook graag zo'n interne code uh, weet ik, nou, tuss tussen twee vingers of wat zo. Wat in Nederland meemaken is dat mensen die, die, die kompasrozen op hun knieschijven willen hebben. Ja. En dat is hartstikke leuk, want die, die krijg je normaal bij de Russische maffia als je heel lang... Gezeten heb in de gevangenis. en unbreakable geweest ben, Dat je, dus, dat je nergens aan toegegeven hebt. Ja. Nooit op je knieën bent gegaan. En dus. Dan, ja, dan moet je die eigenlijk eerst verdiend hebben, vind ik. <laughs> dan uh, zeg jij van. ga maar eerst bij de Russische maffia. en kom dan maar weer terug. Ja, nou ja. <laughs> Je begrijpt waarom die dingen op je knieën zitten. Ja, ja, ja, precies, ja. Um, Dit festival, dat is wel... Ik zat even op de website te kijken en toen dacht ik... verrek, dit is een scene wat volgens mij steeds groter gaat worden. Een beetje die, die rock and roll scene. Het is niet alleen maar tatoeages, maar ook uh, wel wat muziek erbij, geloof ik, en zo. Ja, Bands dat is komen. een beetje Rinto. Rinto is de or organisatie samen met nog een andere hier in Leeuwarden. Mm -hmm. En die, dat is een beetje hun... hun, hun, hun, hun uh, ja, hun, hun, hun, hun lifestyle. ja. He, dus daar zitten wat auto's en wat rock'n'roll bij. En dan horen die Speedwagon-jongens bij. Uh... Van Peter Pan, Speedrock en zo. Ja, maar ja, ja. Ja, dat is een eigen scene. Ja, ja want is dat, is, is dat ook een scene waar je dan bijvoorbeeld groupies hebt en zo? Dat er mensen komen die dan speciaal voor jou bijvoorbeeld komen? Oh, ja, ben Ja? Ze staan in de rij. Ja, echt waar? Ik heb achter mijn lichaam aan. En... Ah, nee. Ja, daar heb ik geen last van. Ik heb een hele lieve vrouw. Mm -hmm. Ik vind het wel gewoon goed met al die onzin. En die jaagt ze allemaal weg. Maar ze zijn er wel, ja. Ja, ja, ja. Want dat zal wel... Uh... Bedoel, je bent ook een, toch, toch een soort van popster of zo... op een of andere manier Absoluut. als je daar dan zit. Ja. Absoluut. Ja. Zo voelt dat ook aan. Ja. Ben je, ben je er niet ooit een, een... dat je denkt van... nou, nu weet ik het wel met die tatoeages. Want elke keer... Uh, jij, jij praat volgens mij de hele dag over tatoeages. En ja, maar het is zo'n enorm... Het slaat zo'n enorm stuk van de wereld. Ja? Dat als je, je een dag in de Hollanders verveelt, dan ga je gewoon lekker op je Japans. Ja, oh ja dan ga je andere. En er zijn, er ja. zijn zoveel mogelijkheden. Het kan langs zoveel culturen en subculturen heen. Dus ik heb er geen moeite mee. Nee, nog nooit gedacht van uh, die hobby waar ik mijn werk van heb gemaakt. Dat is nu toch wel echt wel werk geworden. Dat, uh, dat gevoel het is heb je nooit. altijd werk, maar het is wel een leuk. Uh, ja, ik ben er uh, inderdaad van s ochtends vroeg tot s avonds laat mee bezig als ik dat niet zou willen. Dan staat er iemand op mijn neus, die komt helemaal uit Nieuw-Zeeland. En die wil s'avonds met me eten, Denk, dat is lul? Ja, ja, ja, dat is waar, ja. daar moet je het weer over hebben, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> Henk, ik wens je veel plezier op het festival. Jailbreak Festival in Leeuwarden is dat. En dan uh, kunnen we nog even langs, uh, langs gaan om, om een tatoeage te laten zetten. Dank je wel, hè? Heel goed, dank je wel. Tot ziens. Met vlaggen in de hand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 die komt van de broek Henny Kuipers, Martineke van Freddy Maas, Gerrit de van Jan Raas, Petra de Bruin, coach Sint-Truiden, Jong Zoeterwelijk, Rudi Daniels, van Moorsel, Johan Museeuw, Tom Bomme en Marianne Vos. Wat een kampioenen. En het gaat door. door Het slijt en de regen. Niets houdt ons tegen. Het gaat door. J.W. Roy en Kampioenen. Nou, echt kampioenen zijn het niet, maar uh, het is wel best een leuke toer eigenlijk. Leon Guijer is van hetiskoers.nl. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Roy. Ja, uh, <laughs> ik, uh, ik ben niet boos op je, Leon. Maar wel een <laughs> beetje teleurgesteld, want jij had me toch een mooie toer voorspeld voor de Nederlanders. Ja, ja, ik ben zelf ook uh, teleurgesteld, Luc. Het uh, <laughs> is niet best. Nee, daar is niks van terechtgekomen. Vorige week hadden we het er al heel even over... omdat die eerste week eigenlijk wel goed was... maar toen was net die valpartij geweest... waar ja, heel veel ja. Nederlanders bij zaten. En het is deze week echt eigenlijk alleen maar slechter gegaan, hè? Ja, het was wel uh, ja, een dramatisch dieptepunt... in, uh, laten we zeggen, twintig jaar toegeschiedenis voor de Nederlanders. Ja. Ja, zo'n beetje de helft is afgestapt. De andere helft is uh, ziek, zwak en misselijk. Ja. Ja, nee, ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Maar nee, want, uh, wat, we geven even niet op hoor, maar, ja, Nee, precies, heel goed. Want, maar wat ik, zoals gisteren is dan ook een, dat is een lastige etappe... met een kolletje van de derde categorie en zo. Nou ja, dat is dan wel pittig. Maar daar komen dan ook, ook gewoon toppers als Kruiswijk en zo... die je toch wel, waar je wel wat van mag verwachten... die komen gewoon met een kwartier achterstand binnen. Dan denk ik, ja, is dat ja. een tactiek? Zo van sparen voor de volgende etappe? Of is dat gewoon onmacht? Nou, vorige week had ik nog de hoop dat het tactiek was... In, <lacht> uh, toen de eerste berg in beeld waren. Ja. Maar inmiddels denk ik dat het onmacht is... Hmm. Nou, ik denk dat het ook voor een deel mentaal is. Hè? Je, hebt, je krijgt een klap, je rijdt al niet lekker, je klassement is naar de vaantjes. En dan, dan gaat het maar slechter en slechter en je ziet om je heen de hele ploeg verdwijnen. Ik, ik denk dat er een heleboel omstandigheden bij elkaar komen die maken dat die, dat die zo'n heuvel niet overheen uh, komt. Mm. Uh, maar goed, het, het zou voor hetzelfde geld, we gaan de Pyreneeën in, voor hetzelfde geld uh, herpakt hij zich. En, uh, en uh, zien we hem nog een keer uh, in de komende etappes. Ja, want daar moeten we het toch wel een beetje van hebben. Hè? Van, de, van de, ja, de, de, de ontsnappingen, een beetje het geluk hebben en zo. Nu weet ik dat, uh, dat voor de etappe van vandaag... dat uh, Johnny Hoogland daar wel een beetje... Uh, die, die wilde dat graag wel uh, winnen, deze etappe. Ja, klopt. klopt. Ja. Ja, dit is een rit die... Uh... Die iedereen zo'n beetje in zijn boekje heeft aangetekend: van hier moet ik weg zijn. Ja, want het kan, het is, het is moeilijk, maar het is wel ook wel te, te, te fietsen of zo voor de, voor de niet-echte echt grote klimmers. Ja, het is een etappe met een, een heleboel flinke, flinke bergen en heuvels erin. Uh, maar het is ook een etappe vlak voor de echte zware Pyrenee-ritten, mm. uh, waar je de kans hebt om, om weg te komen met een groepje. Maar het probleem is dat de halve peloton weet dat. <laughs> ja. En iedereen tekent die rit aan in zijn boekje. Dus uh, het zou wel eens heel moeilijk kunnen zijn om in zo'n groepje terecht te komen. Ja. En, en, en, ik... en een van die manieren om dat te doen is, weet je, ja, misschien wel zoals Geesink deed. Want dat, uh, de, de, de, de laatste etappe die hij reed eergisteren. Ja. Dat vond ik krankzinnig om te zien. Dat, oh. die, uh, dat, dat, dat hij reed voorop en je zag aan zijn gezicht een soort verbeterheid, ja, ja. Ik dacht van ja, iedereen in het peloton ziet aan hem wel, die springt meteen weg. En dat deed hij ook. De witte ja. vlag ging en meteen ging hij weg. Dat was krankzinnig toch eigenlijk, hè? Ja, is het ook. Ja, het, het ziet hem overigens wel, vind ik, hoor, dat ja. hij dat probeert. Ik bedoel, ja. hij, hij, was, hij had duidelijk al het gevoel van mijn lichaam doet niet wat ik wil. En, en toch springt hij weg om maar in ieder geval te laten zien, ik ben in de tour geweest. Mm -hmm. Hij is niet uh, roemloos ten onder gegaan. Maar het, is, het heeft ook inderdaad iets, iets verbeterd, precies wat je zegt... Zijn gezicht stond, uh, nou, laten we zeggen, op, op onweer. Of op, op verbetering. Hij zei: laat mij in godsnaam een, een goede rit rijden. Ja. Maar ja, het is zo geforceerd, dan, dan lukt het gewoon niet meer. Um, ja, jij zei net uh, een paar vragen terug: zei je nog. Ik heb er nog wel een beetje vertrouwen in. Waar, waar, waar komt dat vandaan? Hoe haal, waar haal je dat vandaan, dat vertrouwen? <laughs> ik neem wel dat je het nu over de Nederlanders hebt. Ja, ja precies. Ja, ja, de Nederlanders inderdaad. Ja, ja nee. De, de, kijk, ik, ik hoop tegen beter weten in. Het is natuurlijk niet. Uh, er zijn geen signalen in de Tour dat het nou echt erg goed gaat. Maar er zijn een paar renners, uh, daar, daar verwacht ik nog best wel wat van. Hogerland noem je al voor vandaag. Uh, Karsten Kroon is ook zo iemand, die zou toch zomaar in de goede vlucht kunnen zitten. Mm -hmm. um, Koen de Kort verwacht ik ook zeker nog in beeld. Yeah. En nou ja, zo'n Bram Tankink bijvoorbeeld. Uh, die zou best ja? wel eens een keer die Laat... laatste vlakke rip nog wel eens wat kunnen doen. Dat lijkt me leuk, Bram Tanking een keer. Die is een ja, ja, ja, is... oude strijder. Precies, die verdient het, hè? Ja, vind ik, ja, vind ik wel. Ja, ja daar ben ik wel met je eens. Vind je het je een leuke Tour, uh, als je even los van de Nederlanders? Ja, ik vind het een leuke Tour. Het is misschien niet de meest spannende, hè. Want uh, Wiggins staat inmiddels al zo ver voor dat je het gevoel hebt dat hij de Tour al heeft gewonnen. Mm -hmm. uh, maar er kan nog wel een soort scenario ontstaan waarin uh, uh, Froome Wiggins gaat aanvallen. En dan krijg je een beetje wat, wat Ulrich en, uh, en Ries hadden in 1996. En Greg Lamont en Bernard Rinault, uh, jaren geleden, 1986. Dat de een net iets beter is dan de ander, maar het lukt hem dan toch niet... omdat hij de knecht van de kopman is om er bovenuit te steken. Ja. En nou ja, wie weet zien we nog wel een, een mooie broedermoord. Een soort broedertwist en, uh, en, en dat het toch nog gaat gebeuren. Want wat van de rest hoef je niet echt wat te verwachten. Hè? Ik bedoel, Evans is toch wel weg. Ja. En dan ja, heb je ja. nog uh, Nibali. Maar ja... ja. Ja, nou, Nibelie niet... die komt ook niet echt weg. Die he. nee. gaat het gewoon niet, uh, niet gaan. Dat is een van de leukste dingen vind ik nog dat, uh, dat de Belgen het heel goed doen. En dat uh, Jurgen van den Broek gewoon zomaar een etappe kan winnen. Ja, maar die uh, heeft heel veel tijd verloren in, uh, in de uh, in een eerder... eerdere etappe geloof ja. ik, hè? Klopt ja, ja, dat, dat is wel jammer. Maar aan de andere kant. Uh, dat geeft hem wel ook weer de positie om misschien een keertje weg te springen op de laatste call. En dan uh, gewoon uh, winnend over de streep te komen. Ja. Leon, tot slot. Want we moeten nog heel even, toch nog heel even terug naar de Nederlanders. Is er nou echt wat mis met onze uh, winnaarsmentaliteit? Of is dit gewoon echt domme pech? Ik, ik denk dat er dat voor beide iets te zeggen valt. Uh, maar José de Kouwer, uh, de Belgische commentator, die zei gewoon van... de Nederlanders uh, hebben verleerd om te winnen. Ja. En misschien is dat ook wel waar. Hè? Misschien moeten we eerst gewoon... Uh, uh, onze pijlen richten op andere rondjes dan de Tour de France. En, en daar maar eens leren winnen. Ja, maar ja, wa waar de Ronde van Polen? Bijvoorbeeld, ja. Ja. Ah, ja. ja, ik vind je een leuke vent, Leo, maar daar gaan we niet elke week aan bellen hoor, Ronde van Polen. Nee, maar, maar denk eens aan het Nederlands kampioenschap. Dan weet je in ieder geval zeker dat er een Nederlander wint. Ja, ja. Ja, dat waar, ja. Dat is waar, ja. Nou ja, Lars Boom doet het trouwens wel goed in die Ronde van Polen, toch? Hij staat derde geloof ik. Ja, hij staat derde. Maar ja, goed, het, het blijft de Ronde van Polen. Ik kan er ook niet meer van maken. <laughs> nee Nou goed, volgende week nog één keer bellen en dan weten we dat uh, Wiggins waarschijnlijk de gele trui wel naar, uh, naar Parijs gaat brengen. Tenminste, dat, daar mogen we wel vanuit gaan. Hè? Dat, uh, ja, dat, ja, dat denk ik wel. Lijkt me ook. Ik spreek je dan weer, Leon. Dank je wel. Hartstikke goed. Leon, okay. Leon je van hetiskoers.nl. Zometeen, dit is De zondag met Elspeth Gutteker. Elspeth, goeiemorgen. Goeiemorgen, Luc. Ja. hoor je me vandaag wel. Ik, ik hoor je Vorige vandaag week, wel. Ik zat er echt hoor. Ja, maar, ik hoorde je, ik hoorde je uh, tetteren vanuit de andere studio, ah. maar niet uh, door, uh, door de microfoon nou, heen, zeg maar. Goed. Ja, ja, goed. Ik heb vandaag uh, te gast, Joke Zwanekke. Zij is uh, de moeder van de Verwenzorg. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Dat is dat je iets extra's doet voor mensen die opgenomen in een, in een ziekenhuis of in een psychiatrische inrichting is dus een keer een leuk uitje voor ze organiseert of een taartje serveert. Nou ja, zorg ja. waar iedereen behoefte aan heeft en dat heeft zij bedacht. Nou, leuk zeg. Ja. ja. Dat is zo meteen. In dit is Zondag. Veel plezier daarbij. Dank je. En nog een hele mooie zondag. En Pieter, uh, zit erop, jongen. Ja. ja. Uithuilen maar, hè, denk ik. Ja, uh, ja, huilend naar huis. <laughs> nu. Ja. Uh, ik spreek je later weer, Pieter. En uh, sowieso in uh, BNN Today dus vanaf half augustus. Tot zover 4-7. En ik uh, wens je een hele fijne zondag. Geniet van de regen en van de tour. Tot volgende week.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 die maken geen geluid. Maar wat ik wel voor u heb, is het geluid van bijen, iepenspintkevers, ijsvogels, gierzwaluwen en roerdompen. Straks, van 8 tot 10. Vroegere vogels, die bedoel je. Radio 1, het nieuws van alle kanten.